De platenmaatschappij van Hoes, Telstar, bood onderdak aan veel Nederlandse artiesten, ook buiten het genre levenslied. Hoes ontdekte de zangeres onder naam en de heikrekels, maar zijn bedrijf bracht ook platen uit van bijvoorbeeld Frank Boeijen en Doe maar. Johnny Hoes is 94 jaar geworden.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 De dood van Amy Winehouse is in de wereld van de pop- en soulmuziek hard aangekomen. Zij heeft de soulmuziek een nieuw gezicht gegeven, zegt radiomaker Frits Spits. Muziekkenner Leo Blokhuis noemt Winehouse een ongelooflijk talent en een zeer soulvol blanke dame. Veel mensen uit de muziekwereld wijzen erop dat Amy Winehouse 27 is geworden, dezelfde leeftijd waarop Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison en Kurt Cobain overleden. Een treinongeluk in het oosten van China heeft dan zeker 32 mensen het leven gekost. Er zijn meer dan 100 gewonden. Een hoge ontspoorde op een brug door een botsing met een andere trein. Twee wagons vielen in een rivier. Volgens Chinese media was een van de treinen geraakt door de bliksem... waardoor hij steeds langzamer ging rijden. Een andere hoge snelheidstrein botste erachterop. Het weer. Vanavond en vannacht regen. Morgen onstuimig. Er staat een stevige wind en het regent de hele dag. Het wordt ongeveer 17 graden.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 Morgen in de slotaflevering van het Filosofisch Quintet zijn democratie en rechtsstaat met elkaar in botsing gekomen. Daarover praten Adver Brugge en ik met vicepresident van de Raad van State Ching Willink, hoogleraar mensenrechten hiers Ballin en essayist Pas Heijnen. Zondagmiddag om 5:12 bij Omroep Human op Nederland 1, het Filosofisch Quintet. Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op curacao.org.com. N.O.S. N.O.S. Langs de lijn, met Jeroen Stomforst. En heel goedenavond, de Tour de France is beslist. Cadel Evans heeft op het juiste moment de gele trui gegrepen. In de tijdrit liet hij vandaag niets aan duidelijkheid te wensen over... Hij is de sterkste van deze ronde van Frankrijk. En alles over de Tour, zo direct om tien uur in de avondetappe. Maar ook het komend uur is wielrennen. We blikken vooruit op de laatste zomeraflevering van Andere Tijden Sport van morgenavond. Die gaat over de dag dat Joop Zoetemelk de Tour won. En dat is alweer 31 jaar geleden. Verder voetbal en zwemmen. Het WK in Shanghai werpt zijn schaduw nadrukkelijk vooruit. Maar de aftrap is voor Blondie. Call me. Blondi uit uh, 1980, het jaar dat Joop wel. de Tour won. Call me. Ja, in uh, Shanghai wordt gezwommen. Het openwaterzwemmen is al geweest. Er wordt natuurlijk gewaterpolo. Nederland doet het daar goed. Staat in de kwartfinale, althans de vrouwen. En uh, dit weekend begint het uh, WK zwemmen ook in het 50 meter bad van Shanghai. En Bob van der Tak is daar voor ons. Hij vroeg een bondscoach Jacco Verharen met welk doel hij aan het WK begint. Ja, het doel is eigenlijk altijd hetzelfde: jezelf verbeteren. Uh, en dat betekent voor sommige mensen dat ze een hele goede medaillekans hebben. Uh, en voor andere mensen dat ze een hele goede kans hebben op een uh, finale. Omdat het selectiebeleid uh, is, is streng geweest. Uh, en we zullen nu ook zien wat dat waard is. Maar als je er een aantal medailles op moet plakken. Ja, dat is moeilijk. Je weet, je weet niet wat andere mensen doen. Dus, dus als mensen zichzelf verbeteren en daarmee op het podium komen, dan ben ik zeer tevreden. Ja. Twee jaar geleden in Rome waren er twee voor Nederland, twee medailles. Ja, dan denk ik nu van dat moet wel beter kunnen. Ja, nou ja, de vooruitzichten zijn, uh, zijn goed. We, we hebben een aantal mensen die hoog op de wereldranglijst staan. Uh, Marleen Veldhuis, Femke Heemskerk, Ranomi Jojo, Inge Dekker, de estafette natuurlijk. Nou, laat, laten we hopen dat we dat kunnen overtreffen. Ja, die estafette, laten we het daar eens over hebben. Uh, de samenstelling van de ploeg. Je hebt de knoop doorgehakt, begreep ik. Ja, die knoop is doorgehakt. Uh, het zal zo zijn dat we in, in de series geen risico uh, gaan nemen. Uh, dus dat betekent dat uh, Mout van der Meer, uh, Marleen Veldhuis, uh, Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo Jojo alle vier zwemmen... Inge Dekker niet, uh, want die zwemt uh, ochtends ook de 100 meter vlinderslag. Nou, dat zou voor haar een, een verblijf van een uur of vijf, zes in het zwembad betekenen... want de vlinderslag zit aan het begin, de 4 vrij zit aan het einde. Uh, dus uh, hebben we eigenlijk de andere twee kopstukken ingebracht... om uh, daar geen risico te lopen voor kwalificatie... want dat het dicht bij elkaar gaat zitten, dat is duidelijk. Ja, want de tweede reserve, ja. Ilse Kraaienveld, die komt nu dus niet aan bod. Nee, normaal gesproken niet, maar uh, het is natuurlijk wel zo... dat ze, ze is reserve. Ze is reserve van de reserve. Dus op het moment uh, als daar iemand wegvalt, uh, dan zal zij wel degelijk zwemmen. Dus zij bereidt zich op dit moment echt nog wel voor op het feit dat ze die wedstrijd gaat zwemmen. Want dat moet zo. Uh, uh, maar de kans is natuurlijk erg klein. Dat is duidelijk. Maar schat je de concurrentie zo sterk in dat je dit risico niet wilt nemen? Ja, ja, absoluut. Uh, het, het veld op uh, 100 meter vrije slag, uh, dames, uh, uh, wordt steeds dichter. Uh, dat betekent dat er heel veel zwemsters zijn. Die, uh, uh, Er zijn er een paar die in de 53 zwemmen, maar er zijn er heel veel ja, die een beetje tussen de, de 54 laag en de 54 hoog zwemmen. Uh, ja, dan moet, je, dan moet je op je tellen passen. Zeker ook gezien het feit dat het hier eigenlijk om, ook om rechtstreekse kwalificatie voor de Olympische Spelen gaat. Uh, dan moet je bij de beste twaalf zijn. Nou, dat is natuurlijk niet de ambitie van deze estafette. Maar als wij dan te veel risico gaan lopen in de ochtend, ja, dat, dat, dat, uh, dat is het niet waar. Dus uh, we gaan zo zwemmen. De succesvolle ploeg is in ieder geval weer herenigd wereldkampioen in 2009, olympisch kampioen in 2008. Ja, die ploeg is weer compleet, Marleen Veldhuis is er ook weer bij. Uh, wat betekent dat dan nu voor de uitgangspositie? Alleen goud is interessant. Nou ja, laat, laat duidelijk zijn dat, dat, dat de, de uitgangspositie is dat we voor goud willen gaan. Uh, we hebben echt hevige concurrentie van, van met name uh, Amerika en Australië. Uh, Duitsland is uh, uh, zeer gevaarlijk. En we zitten in China. Dus China gaat ook wat laten zien. Uh, het, wo het wordt een, uh, een, uh, een hele spannende race. Het, wordt, uh, uh, ja, uh, het gaat om, uh, om details en, en uh, het zal heel dicht bij elkaar zitten. Dus het gaat zeker geen afgetekende overwinning worden. Dat hoeft ook niet. Uh, dat was het overigens in 2009 ook niet. Uh, daar ging het ook net. Ja, uh, er zijn meer landen die, die ons op de hielen zitten. Nou, Dat maakt het alleen maar mooi uitdaging. Overleden Amy Winehouse 27 jaar pas. Dit was uh, Valerie. De hits die ze schreef uh, samen met Mark Ronson. Althans die ze uitvoerde samen met Mark Ronson. Het nummer was origineel van The Zootons. En uh, het is het eigenlijk het, het, het laatste fatsoenlijke wat we van haar hebben gehoord sinds haar uh, prachtige op Back to Black. We gaan even terug in de tijd. Op 20 juli 1980 won Joop Zoetemelk de Tour de France. Op het erepodium nu aangekomen met beide handen en de overwinningskelk in de lucht gestoken Joop Zoetemelk. Hij heeft een glanzend schone gele trui aangetrokken gekregen door niemand minder dan de burgemeester van Parijs. En uh, glunderend staat ook bij die, uh, Joop Zoetemelk op dat podium premier van acht. Natuurlijk. En ook Felix Levitan Felix Levitan die nu Joop Soetemelk de hand schudt. Joop Soetemelk dolgelukkig. Heel blij. Handen in de lucht. En hij weet eigenlijk niet goed raad met zijn figuur. Moet hij nou lachen of gaat hij een klein beetje huilen? Hij weet het geloof ik zelf niet. Het is in ieder geval niet een uitbundige Joop Soetemelk op dat podium. Maar wel een ziels dolgelukkige Joop Soetemelk. Dat is van zijn gezicht af te lezen. Terwijl de nu hier over de Champs-Elysees rond en het volkslied gespeeld gaat worden. Heinze Bakker was dat. Hij keek toe hoe Joop Zoetemelk op het podium stond daar op de Champs-Elysees in Parijs. En er waren ook duizenden Nederlandse supporters die afreisden naar de hoofdstad van Frankrijk om het historische moment mee te maken. In het televisieprogramma Andere Tijden Sport wordt morgenavond stilgestaan bij de overwinning van Zoetemelk. Verslaggever Kees Jonkind maakte de aflevering De Dag Dat Joop de Tour won. En Steven Daleboud sprak met hem. De dag dat Joop de Tour won, Kees Jongkind. Waar was jij toen? Jeetje. Toen was ik uh, elf. Ik denk dat ik op een camping in Bretagne stond. Dus, uh, ik, uh, ja, voor een televisie. In de kantine van de camping. Ik denk dat dat... Maar heel eerlijk gezegd... is het niet voor mij een moment van... Uh, de, uh, meer mensen hebben van... Uh, ik weet nog precies waar ik was toen Joop de Tour won. Maar, uh, nee, ik, ik was op een camping... De mensen in Wetering weten het allemaal nog precies. Hè? Daar ben je naar teruggegaan voor deze documentaire. Um, hoe hartelijk werd daar teruggedacht aan die dag? Nou, het, het heeft daar uh, grote indruk gemaakt. Dus de mensen die, uh, die 31 jaar geleden uh, tiener waren en, en jong... Die, die hebben een uh, ongelooflijke enthousiaste en uh, een, een mooie jeugdervaring... Want uh, een van hun dorpsgenoten wint een van de allergrootste, uh, nou, in ieder geval sowieso het grootste wielerspectakel ter wereld. En misschien wel een van de grootste uh, sportevenementen ter wereld. Ja, en dat is een, een gehucht in de buurt van Leiden. Met, uh, nou, wat was het, 1400 inwoners. En, uh, en daar da, één van hen wint de Tour de France. Ja, dus dat, die, die mensen hebben daar wel hele warme herinneringen aan. Ze hadden aan de televisie en ook radio gekluisterd. Um, zo wordt het in de documentaire ook opgebouwd. Hè? Het moment dat, dat, dat als de de Frans bezig is, dan wordt het in het dorp, dorp gevolgd. En dan ontstaat er een sfeer. Joop ook, gaat de Tour winnen en er gaat een busreis naar Parijs toe. Ja. Nou ja, kijk, uh, Ino valt uit... En dat was, uh, ja, was natuurlijk eigenlijk de gedoodverfde favoriet. En die valt met een blessure uit, waardoor Joop Soetemelk de gele trui krijgt. En Hennie Kuiper uh, zo'n beetje op de tweede plaats, uh, uiteindelijk op de tweede plaats eindigt. En in Nederland ontstaat er een enorme hoos van enthousiasme. En uh, een heleboel wielerliefhebbers, duizenden, tienduizenden. En er wordt zelfs gezegd dat er honderdduizend Nederlanders op de champs élysées waren. En uh, dat was het sfeertje. De Nederlanders wilden er per se bij zijn. En natuurlijk ook de dorpsgenoten van Joop Soetermelk. Dus er zijn drie bussen. Vanuit het, uh, bij het dorpshuis uh, van Rijfwetering is een plein. Daar stonden drie bussen en daar zijn mensen ingestapt. En die zijn uh, luid zingend naar de Champs-Élysées gereden. En ontstaan dan daar tafereelen? Ik wist het zelf niet dat het, dat het zo enorm Nederlands gekleurd was, Parijs, die dag. Ja, het is uh, wel voor de oranje uh, toestanden. Dus uh, in 1988 met het EK voetbal was, uh, was alles oranje. Uh, Misschien als uh, Geesink nu de Tour zou hebben gewonnen... dan zou het ook allemaal oranje zijn geweest. Dan was het wel de kleur van de bank. Maar uh, toen uh, liepen mensen allemaal in rally-shirtjes uh, ja. en, uh, en, en petjes. En uh, ja, het was, het was een groot Nederlands volksfeest. En niet alleen mensen uit Rijpwetering, zeker niet. Het was echt van Limburg tot Groningen zijn mensen daar naartoe gegaan. Er was ongelooflijk enthousiasme. En uh, het, uh, het wielrennen leefde toen geweldig. Je moet ook niet vergeten dat de ploeg van Peter Post... In totaal, uh, ik geloof, 11 overwinningen behaalde die, uh, die Tour. Dus uh, ze hoefden maar de radio aan te zetten of naar de televisie te kijken. En er was altijd wel een Nederlander in, in de hoofdrol uh, die dag. Dus ja, je kunt je voorstellen dat Tour de France toen ongelooflijk uh, populair was. Het is ook mooi uiteraard om al die oude beelden terug te zien. Jopie, Winter, Tour de France, werd er gezongen op de Champs-Élysées. Uh, zelfs politie ingrijpen was nog nodig. Ja, ik bleef eigenlijk van verbazing in verbazing vallen. Ja, die uh, gendarmerie die had nooit gedacht dat er ineens zo ontzettend veel uh, buitenlanders uh, naartoe zouden komen. En um, ja, die zongen natuurlijk allemaal liedjes die zij niet konden verstaan. Dus ze voelden zich min of meer geïntimideerd. En, uh, en dat moet je bij Fransen niet doen, want dan slaan ze hardhandig terug. Dus je ziet ook op, in de, beelden, uh, op de beelden dat mensen over hekken worden teruggekeerd, het publiek in. Uh, ja, dat is uh, denk ik voornamelijk uh, te, te wijten aan uh, een communicatiestoring. Uh, want uh, zij, uh, zij hebben gewoon al vrolijke liedjes gezongen. Uh, zorg dat je erbij bent bij de politie, bij de politie. Zij hoorden het woord politie, die gendarmerie en dachten: wacht eens even. <lacht> <lacht> dit, is, dit is slecht voor ons. Dus, ja, de, uh, ik bedoel, uh, ze waren er niet op uh, berekend. En uh, uh, echt wel een beetje uh, geschokt door het feit dat er een heleboel mensen uh, op de Champs-Élysées liepen die geen Frans spraken. En uh, kijk, nu is alles heel internationaal. Ik denk dat je zelfs uh, gewoon met Engels uh, goed. Uh, goed weg kan in Parijs. Maar toen was uh, Frankrijk... Sprak, sprak Frans. En uh, Nederlanders spraken niet allemaal Frans. Dus het was enorm... Ja, er was gewoon een verschil in beleving. Die chandamerie vond het ook helemaal niet leuk. Want uh, de Fransen vonden het ook helemaal niet leuk. Want Ino was natuurlijk hun favoriet. Die was uitgevallen. En zo, er was eigenlijk weinig voor hun te beleven. En dat ja, maar ook... die vervelende Nederlanders. Ja, ja, ja, het was een Nederlandse tour uh, geworden. Dus ja, chauvinisme is een Frans woord. En dus uh, ze vonden het niet leuk dat uh, de Nederlanders... Uh, het daar voor één dag voor het zeggen hadden. Wij konden er die dag ook wat van qua chauvinisme. Uh, je ja. gaat in de documentaire ga je terug met de rippers, zoals het wordt genoemd, hè? mensen uit Rijpwetering heten Rippers. Ja. Terug naar ja, een, een bijzondere dag in hun leven. Ja, precies. En, uh... Het is een uh, bijzondere dag in hun leven en ik denk ook een bijzondere dag in uh, heel veel uh, wielerfans uh, hun leven. En ik denk dat uh, de jongere generatie, de, kijk met andere tijden sport, wij maken een geschiedenisprogramma juist ook voor uh, de generatie die nu uh, uh, jong zijn... Uh, 15 jaar, ja, want de mensen die wij hebben gevolgd die waren 15 in 1980. Uh, 15-jarigen weten nu weten alleen maar van Joop Soetermelk... Uh, van de overlevering dat, dat dat de laatste Tour de France winnaar was... 31 jaar geleden. En het zegt hen niet zoveel. Maar uh, ja, als je nu kijkt naar, naar die beelden... Dan, dan, dan zie je een geweldige uh, wielrenner... een geweldige ploeg die de hele Tour de France bestuurde... een Nederlandse ploeg... en... Nederlanders die ongelooflijk uit hun dak gingen. Misschien staan hun vaders en, uh, en moeders er wel tussen, weet je wel? En, uh, Dat was voor hun ouders een ongelooflijke dag in hun leven. En uh, wij vinden het mooi bij andere tijden sport om dat moment terug te halen. Zodat mensen van nu, die nu wielerfan zijn, kijken naar de kijkcijfers en naar de radioluistercijfers. Uh, uh, Tour de France blijft ongelooflijk populair. Nou, ik denk dat, dat wij een soort van aanvulling zijn op, op de kennis... en het gevoel wat Nederlanders hebben voor wielrennen. Andere Tijdensport begint morgenavond om vijf over tien op Nederland 1. Daniel Merriweather, Impossible, ook geproduceerd trouwens door Mark Ronson. NAC begint met een uh, jonge selectie aan het nieuwe eredivisie seizoen. Vanwege de financiële problemen moest de club afscheid nemen van veel ervaren spelers. En in het komende seizoen moeten we vooral Anthony Lurling en Matthew Omoa voor de ervaring gaan zorgen. Als Amoa tenminste blijft. Anjo Tribiel, onze verslaggever, sprak met Anthony Lurling. Jij bent met alle respect een van de oudjes die wel is gebleven. Ja, samen met uh, Van Vessen, De reservekeeper die is, uh, die is 36, 35 en ik, uh, ik begin 34. Dus, uh, met de ik... nadruk op begin 34, ja, hè? Ja, april ben ik 34 geworden, dus uh, ja, ik kan nog wel even mee. Afgelopen seizoen, vooral het laatste gedeelte, was er veel te doen over de financiën bij NAC. Hoe heb jij dat ervaren en hoe sta je er nu in? Ja, het was heel vervelend natuurlijk. Kijk, uh, we hadden vorig jaar de eerste seizoen zelf uh, een heel goed seizoen. En we stonden geloof ik op de zevende plek met, met, met 29 punten. Ja, na de winterstop uh, ging er bij de club eigenlijk alles mis wat maar mis kon gaan. En uh, ook op allerlei gebieden, uh, binnen, binnen de club, uh, op het veld. De lijken uit de kast? Ja, dus dat was, dat was een heel vervelend half jaar. En, uh, Goed, dan is het seizoen afgelopen, er zijn van allerlei acties geweest. En, uh, uh, Ed Busselaar is de, de, de nieuwe man geworden, waar, waar die, die heel goed overkomt. En uh, dan heb je zoiets van, nou, een in nieuwe seizoen ga je in en dan uh, laat je dat achter je. En, uh, ik moet zeggen, ik heb vorig jaar uh, veel aangetrokken dat, dat het slecht ging. En uh, ja, dan, omdat je een van de oudere spelers was, uh, wil je dan uh, wil je overal van op de hoogte zijn... En, ja, ik merkte gewoon aan mezelf dat het mijn eigen spel uh, ten nadele ging. En uh, ik denk dat ik vorig jaar, laatste half jaar ook uh, mijn minste half jaar in helemaal hele carrière is geweest. 2,1 miljoen wat opgeroest moet worden is ook nogal wat natuurlijk bij een club. Jij gaat nu acht, 18e seizoen in, veel meegemaakt. En toch heeft het dan nog dat effect op jou? Ja, kijk, NAC is een geweldige club. Dit wordt mijn zesde seizoen bij NAC. En uh, ja, het gevoel bij die club uh, is, is meer dan alleen mijn club, zeg maar. En, uh, uh, ik ik, ik voetbal, maar ik heb er ook een goed gevoel bij. En als, dan, als je dan leest dat de club uh, op, uh, op een klein duurtje naar de afgrond ingaat, ja, dat, is niet, uh, dat is niet leuk om te lezen. Ja, dan wil je in het veld wil je nog meer gaan brengen. en Je bent met zoveel dingen bezig. Uh, bijvoorbeeld je speelt op zaterdag tegen Groningen. En als je dan vrijdag na de wedstrijdbespreking van Groningen op vrijdag hoort van nou, uh, uh, we krijgen vanavond een smsje of het wel goed of, goed of slecht is binnen de club. Ja, dan ben je absoluut niet met Groningen bezig. En dan is het ook natuurlijk niet dat je die wedstrijd verliest. Dat, dat is niet voor niks. Dus ik heb voor mezelf gezegd: van nou, uh, het zijn een van mijn laatste jaren in, in het betaald voetbal. Uh, ga lekker genieten van het, van het geweldige vak wat ik doe. Dus ik heb eigenlijk een beetje voorgenomen dat ik vanaf, uh, vanaf dat wij 27 juni begonnen zijn. Maar alleen met voetbal bezig gehouden en uh, de randzaken, die probeer ik uh, zoveel mogelijk naast me neer te leggen. Ja. Want dan komt er toch weer dat verhaal van die 342.000 euro naar boven, wat aan het eind van het seizoen uh, voldaan moet zijn. Is dat dan toch weer zoiets van, hmm, weer zo'n lijkje? Nee, ik, uh, we hebben er net ook een beetje, een beetje lacherig om gedaan van, oh, het is maar drie, 342 en de vorige berichten die we lazen was 2 miljoen, dus uh, het, het wordt al aardig wat minder. Nee, maar goed, wij hebben, wat de trainer al zei, we zijn, we zijn opnieuw begonnen, de 27 e We hebben echt een, een hele leuke groep, een jonge groep. Uh, we zijn een hartstikke goed Dat is jaren geweest. geleden, hè, dat er een jonge groep stond hier. Ja, want ik kan me best het herinneren, NEC uit een paar jaar geleden. Toen hadden we de oudste bank, toen was de jongste 34. Dus uh, we hebben een aardig oude selectie gehad. Uh, dat is ook leuk, maar met jonge gasten werken is helemaal leuk. En, uh, dus ja, wij, wij proberen ons zo min mogelijk daarvan aan te trekken. Gewoon lekker op het voetbal concentreren. We zijn, uh, we zijn vier weken goed bezig. We hebben echt een leuke groep. We hebben een leuk trainingskamp gehad. Bijna iedereen is fit op, uh, op de jongens die er lang lang eruit liggen. En, uh, dus ja, we hebben een hartstikke leuke groep. En we hebben heel veel zin in de competitie te beginnen. En over twee weken moeten we klaar zijn. Dan komt Twente. En, en daar is eigenlijk waar we mee bezig zijn. En we hebben toch wel het gevoel dat het toch goed komt bij NAC. En uh, dat, dat gevoel moeten we gewoon lekker houden. En gewoon op voetbal concentreren. Aantal jonkies? Ook met name in de spits. Dus dat zijn jongens die jij een beetje wegwijs kan maken en die jouw opvolger moeten worden? Ja, we hebben, we hebben een hele uh, talentvolle voorhoede. Uh, als linksbuiten hebben we Bayram. Die zit al een aantal jaren, dus zijn derde jaar volgens mij bij de selectie. Uh, tweede jaar. En één jaar bij tweede. Dus die, die loopt al wel langer mee bij NAC. Maar die heeft nog weinig gespeeld. Die maakt tegen Heracles de laatste wedstrijd in de buurt. Maar een hele talentvolle linksbuiten. Een snelle jongen met een goede actie. Alex Schalk, die, die, doet, ja, die ontwikkelt zich uh, hartstikke snel en goed. En op rechts uh, is, is Florian, die uh, van Ajax komt. Uh, ja, die heeft, uh, ja, die, die, die heeft een, uh, een actie in huis. Uh, ja, dat is geweldig. En dat, dat, dat zou zomaar de toekomstige voorhoede van NAC zijn. Ik zeg toekomstig, want ik ben voorlopig nog niet van plan om mijn plekje af te staan. Want jij en Amoa zijn dan de oudjes. En dat is op zich wel een goede balans dan hè, in de voorhoede. Jawel. We zijn met vijf, dus misschien dat er dan een, eentje bij kan komen. We hebben Santi erbij gehaald, maar die is helaas uh, gelijk geblesseerd geraakt. Maar ik verwacht dat Santi er snel bij is. Als die erbij is, dan hebben we uh, voorin zes jongens. Uh, drie met, met veel ervaring en wat ouder. Want Santi is 29, die loopt ook al aardig wat chaartjes mee. En drie heel uh, jonge gasten die erachter zitten. En die, uh, die heel nadrukkelijk op die deur kloppen om, uh, om te willen spelen. En dat is alleen maar goed. En uh, dat houdt, houdt ons als ouderen scherp. Ik denk dat die jongeren veel van ons mee kunnen, mee kunnen pikken in, in de in, in wedstrijden dadelijk. Ja goed, en wij, wij als oude spelers moeten die jongens begeleiden om, om dadelijk die plek over te nemen. Als je het afgelopen seizoen van NAC zou omschrijven als het seizoen waarin de lijken uit de kast vielen. Hoe zou je het komende seizoen gaan omschrijven? Ja, het moet, dit moet een, een hartstikke leuk geweldig jaar worden. Dus eigenlijk moeten we in het aankomend jaar wat nu gaat komen, moeten we ervoor gaan zorgen dat dat niemand meer over het afgelopen half jaar praat. En uh, Daar moeten wij voor het veld voor zorgen. En uh, Ik heb ook heel veel vertrouwen in dat, dat het met deze groep gaat gebeuren. Want dus Anthony Lurling we keren terug naar het uh, zwemmen. Want het BK begint, als ze zegt, morgen in Shanghai. En Ranomi Kromi Jojo is een van de belangrijkste troeven voor Nederland natuurlijk. Kromi Jojo doet in Shanghai een gooiende de medailles op de 50 en 100 meter vrije slag. En ook nog op twee Vetters. Aan het zwembad zal het in elk geval niet liggen, want dat ligt er prachtig bij. Ontzettend mooi zwembad, heel groot, uh, heel veel kleuren. Um, ja, het ziet er allemaal ontzettend mooi uit. Eigenlijk uh, te vergelijken, of misschien wel iets mooier dan, uh, dan, dan in Peking tijdens de Olympische Spelen. En ja, ik verwacht als het zwembad eenmaal vol zit met, uh, met allemaal het publiek, dat het dan echt helemaal uh, te gek wordt. Ja. Hoe is het met jou? Hoe is het met de vorm? Goed, goed, het gaat echt goed. En eigenlijk nu, uh, nu weer in het taper zitten. Dus de, de laatste fase voor de wedstrijd. Dat ze we echt uh, veel gaan uitrusten. En heel veel specifiek werk gaan doen. Voel ik echt dat ik met de dag beter word. En uh, voel ik me met de dag ook echt uh, sterker worden. En, en fitter worden. Wat is je doel hier? Um, ja, het doel is eigenlijk gewoon om het, op het allerbeste uit jezelf te halen. En um, ja, natuurlijk kom je hier om te winnen. En, en, en gewoon uh, de beste te zijn. Alleen... Ja, mocht je winnen met hele pruttijden, ik weet niet of ik dan wel heel tevreden ben. Dus ja, ik wil gewoon het beste uit mezelf halen. Ja, en hoeveel zie je eindigt, dat, dat hangt van de anderen af. Um, ja, zolang ik maar goede races zwem en hele goede tijden zwem, dan uh, ben ik denk ik tevreden. Ja, want op die vrije slag die jij zwemt, is er natuurlijk ook veel concurrentie. Bijvoorbeeld ook op de 100 meter vrij. Komt de grootste concurrenten daar volgens jou uit het binnenland of uit het buitenland? Uh... Ja, dat is moeilijk te zeggen. Natuurlijk Femke uit het binnenland of eigenlijk ja, uit het buitenland. Femke Heemskerk. Uh, precies, Femke Heemskerk traint wel in Frankrijk. Maar die heeft de afgelopen seizoen al een paar keer ontzettend hard gezwommen. Um, ja, ik denk dat Francesca Halsel, de Britse, ook uh, um, zeker een kanshebber is. Ja, uiteindelijk moet je het gewoon zelf doen. En kan wel heel veel naar de anderen kijken. Maar uh, ik weet in ieder geval dat het heel moeilijk wordt. En uh, dat er heel veel concurrentie is. Alleen... Ja, moet het gewoon zelf doen. De snelste tijd tot nu toe dit seizoen. Gezwommen door Femke Heemskerk 53-60. Wat zeg je daarvan, van die tijd? Ja, goede tijd natuurlijk. En zeker op het moment waarop ze het zwom, in een, een wedstrijd... Uh, ja, waar eigenlijk niet heel veel concurrentie was. En niet uh, uh, waar ze heel goed uitgerust was. Dat is natuurlijk ontzettend goed. Alleen, ja, uiteindelijk gaat het erom om het hier goed te doen. En uh, ja, ik zie zeker Femke zeker als een concurrent. En, uh, en uh, ja, een gevaarlijk persoon voor de 102, ja. ja, En wat voor tijd denk je dat er gezwommen moet worden om wereldkampioen te worden? Nou ja, ik denk dat er zeker 53,5 voor gezwommen moet worden. Maar ja, ik ga sowieso voor een 53 laag. Dus uh, <laughs> ik, verwacht dat er, of ik hoop dat er 53 laag voor nodig is om, om te winnen, ja. Dan is er ook nog de estafette natuurlijk. En de, de gouden ploeg van Peking en van Rome is weer compleet. Marleen Veldhuis is er ook weer bij. Wat betekent dat? Uh, goud en niets minder dan dat? Daar gaan we natuurlijk wel voor uh, met de estafette. En vorig jaar uh, heb ik niet gezommen. Heeft uh, Inge niet gezommen. En Marleen niet gezommen. En ja, nu zijn we eindelijk weer compleet. Alleen... Um, ja, we moeten nog wel zorgen om überhaupt finale te halen. En, en hier in Shanghai zijn zes zwemsters mee. En de snelste vier zullen naar de finale gaan. Ja, en of dat um, ja, de, de vier zijn die, die ja, we kennen, zeg maar. ja, dat weten we nog niet. De vierste snel, snelste vier moeten doorgaan. Ja, en ik hoop dat ik daarbij zit. En ik verwacht het eigenlijk wel. Ja. En als ze dan de eenmaal finale halen, dan ga je ook voor goud. Ja. Ja. Nou is dat een leuk begin eigenlijk van zo'n toernooi in Estafette? Ja, absoluut. Dat bijt je toch wel een beetje spits af. En het is ook voor de hele ploeg een soort van um, uh, ja, begin van de eerste dag. En als het dan heel goed gaat, stel we halen goud. Ja, dan is het gelijk echt opkikken voor de hele ploeg. Uh, die dan echt zoiets heeft van, ja yes, het gaat goed en uh, we hebben er zin in. Eindelijk, hè? het gaat beginnen. Iedereen heeft er zo lang naartoe geleefd en nu is het dan zover. Ja, eindelijk, eindelijk weer een lange waarwedstrijd. Vorig jaar had het niet gekund, dus eigenlijk heb ik al twee jaar uh, niet... Uh, niet tegen de beste van de wereld kunnen racen. En uh, ja, hier kijk je het hele jaar naar uit. Dus uh, eindelijk inderdaad, eindelijk mogen we. Svemster Nomi Jojo. ze sprak met Bob van der Tak. Het WK begint dus morgen en flitsen van de finales. Zijn de hele week te horen, vanaf 12 uur middags hier op Radio 1. I'm girl, praise Chocolates, girl crazy. De voetballers van de AZ zijn zich aan het voorbereiden... op de voorrondes van de Europa League. Donderdag is het Tsjechische Jablonec de tegenstander in Alkmaar. De laatste oefenwedstrijd voor het duel was ook een internationale ontmoeting. De ploeg van Gert-Jan Verbeek won met 3-0 van het Turkse Keizeriespoor. spoor Een uitslag waar de Verbeek wel tevreden mee was. Nou, in grote lijnen wel. Ik denk dat wij vandaag een aardig visitekaartje hebben afgegeven... waar de mogelijkheden zijn van het elftal. Er zijn wat dingen waarin we zeggen van nou dat, dat kan en moet beter. Want als je kijkt naar de 3-0 uitslag, twee keer scoren spelafvattingen en je hebt het, het spel gezien, dan, dan is het wat geflatteerd. Dan, dan hadden we gewoon 5 6 moeten winnen en hadden we met name uitlopende aanvallen meer mo rendement moeten halen. Wat mis je? Het afmaken van de kansen. Heeft dat puur te maken met, met de spits of zeg je dat het ligt ook ergens anders aan? Bijvoorbeeld de, de assists. Nou, kijk, de, de, de, als je elke kans uh, puur wil uh, bekijkt... ...dan is de ene keer inderdaad de, de, de laatste paas misschien niet helemaal nauwkeurig. Uh, ander, anderzijds is uh, de positie voor de goal af en toe niet goed bezet. Uh, Te veel twee op één positie of, uh, of zelfs helemaal iemand niet de eerste paal. En daarnaast moet je ook uh, de credits aan, aan de keeper geven... ...dat uh, de keeper ook een aantal ballen eruit hield waarvan je zegt... van, nou, ...dat had, uh, dat had net zo goed een goal kunnen zijn. Is je probleem aan de rechterkant voorin... Weegt dat zwaar? Nou, ik vind dat Charlie het eerst zelf goed gedaan heeft. Alleen, ik zei al op het moment dat Charlie wat, wat, wat gebeurt... Dan, dan moet je Johan Berg uh, naar links, van, als linkspoort op rechts neerzetten. Dat voetbalt gewoon anders. Hè. Die heeft de neiging om veel naar binnen te trekken. Nou, dat doet Brett aan de linkkant al. En uh, ja, dan wordt het allemaal te klein, vind ik. Hè. Dus uh, uh, dat is ook de reden waarom we tegen Charlie hebben gezegd... Van, nou, jij moet je focussen op die rechtsbuitenpositie. En dat we er ook aan die kant graag nog iemand bij willen hebben. Zodat we wat meer kunnen variëren. En dat we hier wel een, uh, iemand erbij hebben die, die daar ook kan spelen. Dat is op dit moment niet het geval. Je elftal staat er in grote lijnen. Wanneer ben je compleet? Als ik nog een rechtsback heb en nog een spits erbij. Maar wanneer krijg je die? Want ja, uh, het echte werk gaat nu beginnen. Dat weet ik niet. Misschien wel niet. En dan moeten we het hiermee doen. En dat betekent dat we de doelstelling aanpassen. En die doorstelling wordt dan? Nou, als wij, als wij uh, nog een rechtsbek krijgen op niveau en we krijgen er nog een aanval bij. Moel uh, uh, je echt een rechter spits? Dan denk ik dat we gewoon uh, al de doelstelling moeten hebben om uh, ons terecht te plaatsen voor Europees voetbal. Dan mag je daar niet voor weglopen. Uh, is dat niet het geval, ja, dan moeten we dat denk ik heroverwegen en kijken inderdaad of, je, of je mee kan doen om, om, de, en om de eerste applazen. Dat moet het, uh, met dit materiaal haalbaar zijn. Hoe vaak heb je een contact met technisch directeur uh, Ernest Stewart om te weten van hoe de vlag ervoor staat? Ik ben 24 uur bereikbaar. Een trainer is altijd ongeduldig. Die wil zo snel mogelijk zijn ploeg bij elkaar hebben. Ja, nee. Maar dat, kijk, ik weet dat, dat achter de schermen heel hard gewerkt wordt. En soms als je haast hebt, dan, uh, dan kan je wel eens. Uh... Ja. Een kat in de zak kopen, dus dat moet ook niet. Dus we gaan wel over woord te werk. We raken niet de paniek. Je ziet dat er wat we hebben op dit moment heel aardig kan voetballen. Alleen het is wat, wat smalletjes. Dus op het moment dat je wat blessures of sossingen krijgt... en die ga je toch krijgen, dan kom je wat in de problemen. Maar afijn, vandaag heeft Kevin Lucas ermee ook weer positief verrast. Die is toch, heeft toch een stap gemaakt in de voorbereiding. Er is nog een A-junior. Nou, en de laatste minuten dat hij meedeed heeft... of de laatste half uur heeft hij Ruud prima vervangen. Uh, je hebt ook nog uh, door. Wanneer verwacht je die echt... Daadwerkelijk uh, op het veld als speler. En niet, want hij is nu aan het trainen alleen maar. Nou, zoveel heeft hij nog niet getraind. Nou, dat, dat heb ik hem ook wel uitgelegd. Kijk, hij heeft vier weken uh, geleden voor het laatste actie gekomen met de Gold Cup. En toen heeft hij gebaseerd de finale verlaten. Nou, die bestuur is nog niet helemaal hersteld. Uh, dus wij hebben hem de afgelopen dagen uh, goed getest. Uh, in hoeverre hij met de groep mee kan doen. maar dan heeft hij ook nog, nog een handig gedaan, behalve de Marminger. Dus hij zei al, uh, speel ik zaterdag niet. Ik zei, nee, dat uh, komt nog wat te vroeg. En dat uh, denk ik dat dat zeker nog wel een week of drie gaat duren. Volgende week donderdag speel je tegen de Tsjechen. Jakoblek, heet het geloof ik zo officieel. Ja. Wat weet je ervan? Want je ja, assistent Martin Haar is er geweest. Ja, het is maar... niet een gemakkelijke ploeg, geloof ik. Nee, maar daar heb ik met Martin nog helemaal niet over gesproken. Dat gaan wij, uh, dat gaan wij maandag doen. En dan gaan we maandag toewerken naar, uh, naar donderdag. En, uh, Martin is geweest, die kwam vrijdag om 11 uur pas terug. was net op tijd om op de teamfoto te gaan. En ik had verder weer in een gesprek met, uh, met de directie. Dus, uh, over nieuwe spelers uiteraard. Dat ging, ook, dat ging ook over nieuwe spelers en interesse over van onze spelers. En, uh, nou ja, en, uh, en vandaag was de, de wedstrijd belangrijk die we vandaag moesten spelen. En dan gaan we maandag kijken van uh, hoe het wat. Hij heeft alles op papier uitgewerkt. Hij heeft er een goed beeld van gekregen en uh, we zullen zien. Ik zal toch een naam noemen? De naam Berens van Heer geval die ken jij van Haver tot Gort? Is dat je eerste optie? Ja, de reger is ook vaak gevallen. En die, is, is die, is, die, is, die is nu naar Engeland. De ja. en... En is vaak gevallen. Dus, uh, dat... Heerenveen... Heerenveen heeft dat uh, naar buiten gebracht. Ja, maar jullie moeten jezelf ook uh, aan het werk houden. Dus jullie moeten af en toe ook wat roepen en schrijven. Maar daar zijn echte rechtsbuiten. Ja, ik kan er nog een paar op noemen. Ja. Hey, uh, uh, uh, wij zijn druk bezig achter de schermen. en uh, We zullen zien waar we mee uh, voor de dag komen. Komende donderdag is ongeveer het elfte waar je mee begon vandaag... De ploeg waar je mee staat tegen de Tsjechen? Jazeker. Super Dreamer 1974. Ja, zojuist hoorden we Gert-Jan Verbeek. De trainer van AZ was tevreden met de 3-0 zege op het Turkse keizerie De laatste wedstrijd voordat AZ Europa ingaat. Het Tsjechische Jablonets is de tegenstander donderdag in Alkmaar. En Verbeek had goed nieuws voor nieuweling Ruud Boymans. De spits is zeker van zijn buurt in het Europees voetbaldonderdag. Boymans komt van VVV. Rob Fleur sprak ook met hem. Je maakt de eerste van de drie, Nou dat we wat meer mogen zijn. Is het winnen? Uh, nou goed, de uh, eerste goal was lekker, een goede assist van, uh, van Maarten Martens. Uh, daarna krijgen we nog een aantal kantjes. Uh, Brad, ik, uh, Maarten, uh, Pontus. En, uh, ja, goed, dan moeten er gewoon nog één of twee uh, bijschieten En dan is het gewoon helemaal afgelopen. Maar uh, het was een goede, uh, goede oefenwedstrijd. En we zijn er klaar voor donderdag. Hoe is de omschakeling verlopen? Van VVV naar Alkmaar? In uh, het begin was even wennen. Het uh, ja, niveau is toch een stuk hoger. Uh, andere trainers, andere spelers, andere tactiek. Nieuwe omgeving. Uh, dat allemaal uh, well, uh, was gewoon wennen. Maar de uh, laatste weken gaat het steeds beter. En de trainer is uh, veel met mee bezig. En uh, ja, het gaat gewoon goede kant op. Een spits wordt afgerenkt op goals. Zeker in Alkmaar. Ja, ik denk uh, overal meestal. Maar de trainer zelf uh, heeft gezegd uh, dat goals maken niet de belangrijkste. Dus, uh, hij zegt, je moet bal vast zijn, bal afleggen. En uh, als andere jongens daardoor scoren, dan is dat ook prima. Dus het maakt niet uit wie je scoort, als ze maar scoren. En uh, als ik een uh, assist geef, dan uh, geeft dat ook net zoveel voldoening als een doelpunt. Voorlopig ben je de nummer 1. Maar er komt iemand aan, hè? de Amerikaan door, Ook een spits. Het wordt een felle concurrentiestrijd. Ja, natuurlijk. Uh, een club als AZ moet gewoon twee goede spitsen hebben. En, uh, daar ben ik niet bang voor. Uh, dit is een normale concurrentie. En daar word je normaal gesproken alleen maar beter van. En goed, ik heb er zin in om met hen de concurrentie aan te gaan. En we zullen uiteindelijk wel zien uh, wie er speelt. En misschien spelen we gewoon samen. Hoe is de overgang, de verhuizing van het Verre Limburg tussen aanlangstekens naar Alkmaar verlopen? Ja, de meesten maken wel grapjes van, het uh, is uh, een beetje het buitenland. Maar uh, ja goed, uh, het valt allemaal mee. Dus, uh, de, de taal is ook hetzelfde, alleen een ander dialect. En uh, de mensen zijn uh, toch iets directer tegen je. Maar uh, dat bevalt me allemaal heel goed. Ja. Dit was ook de bedoeling? Via VVV een stapje hoger en dan kijken waar je belandt? Ja, klopt. Uh, via Fortuna ben ik al uh, naar VVV gegaan, een stapje hoger. En, uh, uh, ja, nu naar AZ. Dat is ook een hele stap uh, omhoog. Ik denk dat deze stap nog groter is van, uh, van VV naar AZ dan uh, uh, Fortuna naar VVV. En ja, goed, het gaat steeds beter. En uh, we zullen wel zien wat het, waar het uh, uiteindelijk het schip is schip strand. Ruud Boymans de nieuwe spits van AZ. Hij komt over van VVV. En Boymans komen in het oefende tussen AZ en Keizerspoor. Vandaag nog een andere oud-VVV-speler tegen. Nordin Amrabat vertrok in januari van PSV naar Keizerspoor. In Turkije is een enorm omkoopschandaal aan het licht gekomen. Mogelijk zijn er meerdere clubs bij betrokken topclubs. En Rob Fleur sprak daarover met Amrabat. Wat is er in Turkije aan de hand? Ik zeg heel eerlijk, ik krijg niet heel veel mee. Want wat ik meekrijg is gewoon van de Nederlandse media. Ik, uh, ik spreek geen Turks, ik kan geen Turks lezen. En ik heb ook gewoon Nederlands tv in Turkije. Dus ik kijk geen Turks tv, geen Turks kranten. Dus wat ik meekrijg krijg ik gewoon van, uh, van de Nederlandse media mee. Wanneer moet jullie officieel de competitie beginnen? Ik hoorde, zou, officieel zou het begin augustus zijn, net als Nederland. Maar het wordt waarschijnlijk uh, eind augustus. En uh, jullie leven voorkomen in het luchtledige van wat er gaat gebeuren? Ja we, zijn aan, uh, ja, we wachten vol spanning. Hè. We zijn aan afwachting. Uh, even afwachten uh, ja, voor hoe en wat, wanneer het duidelijk uitkomt. Uh, wij, zoals je vandaag hebt gezien, we hebben nog wel even tijd nodig. Dus uh, ja. komt het wel goed uit. Nou ja, je zit met het omkoopstanaal. Als er een ploeg van, van boven jullie wegvalt, spelen jullie Europees, hè? Dat zou, dat, ja, dat zou eigenlijk zou de Europese spelen, maar ja, de Turkse bond heeft gewoon het teams in, ingeschreven. En volgens mij is nu de tweede, derde ronde aan de gang. Dus als wij nog wat, wat willen, dan moet, dan moet de Turkse bond gewoon nu actie ondernemen. Want ik heb ook gehoord dat uh, Fenerbahce gaat degraderen. spoor en Budzjes krijgen min 20 punten. Dus ze zijn schuldig. Dus dan moet de de Turkse bond moet nu gewoon ja, hun weg en wij en, en ons doorschrijven Maar ja, we zijn ook in afwachting hoe uh, het uh, ja, gaat lopen. Heb je de voorbije seizoen in Turkije wel eens gedacht? Wat is dit? Eh, eerlijk gezegd niet. Ik heb wel eh, af en toe, dat ik de wedstrijden van Fenerbahce keek... zag ik wel dat er best wel veel penalties werden gegeven en vrije trappen. Maar ik had niet echt het gevoel dat, dat, dat ze werden omgekocht. En helemaal wat je nu hoort, misschien 10, 15 wedstrijden, heb ik nooit meegekregen. En jullie met Kajsiri-spoor. Ja, jullie, leven, jullie zijn nu in Nederland. Je hebt tegen AZ vanavond gespeeld eh, met 3-0 verloren, maar dat doet er verder niet toe. Jullie zijn in voorbij, maar. Maar naar wat? Ja, nou wat? Ja, nu vraag je me wat, ik weet het ik weet ook niet. Ik, uh, ja, bij trainen gewoon, ik probeer fit te worden, want uh, ik ben net terug van een uh, mijn appendix is verwijderd. Ik, ik train pas sinds, sinds maandag. Dus uh, ik ben gewoon bezig om met, ja, met het team om fit te worden en uh, ingespeeld te raken met het team. We hebben twaalf nieuwe spelers. Dus ja, nou wat, is uh, ja, even afwachten. Machine uit 1990 Maldon. Einde van langslijn voor deze zaterdagavond. Zo direct de avondetappe met Jeroen Stomporst. Ingen schaar voor bombos til huizen. No one will bomb us, no will bomb us. No to silence. Het zijn vreselijke beelden die je ziet van het eiland Utrecht. En zo mangelen we één, som ik had hun en dan. En man op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 Dit is Radio 1.